Het grootste vliegveld van Europa ligt op zijn gat. London Heathrow is dat. Dagelijks komen daar bijna 230.000 reizigers. Er is brand in een stroomgebouw. Die ontstond gisteravond. Maar pas later werd duidelijk hoe groot de gevolgen zijn. Zegt mijn buitenland collega Katrien Straatman. Uren daarna nadat die brand ontstond in dat stroomstation... was duidelijk dat het echt goed mis was. Dat dus de hele dag eigenlijk de gevolgen merkbaar zouden zijn. Niet alleen op het vliegveld, maar ook zo'n 16.000 huishoudens in de omgeving. Die zitten allemaal zonder stroom. Dus zo hebben ze een Gegeven. ...de vlieg, vliegveld gaat gewoon dicht. We kunnen het logistiek dus nu niet aan omdat we geen stroom hebben. Er zouden vandaag meer dan 1300 vluchten aankomen op London Heathrow. Die zijn gecanceld of worden omgeleid naar andere vliegvelden. President Trump zegt dat hij vrij snel de grondstoffendeal met Oekraïne gaat tekenen. In ruil voor de grondstoffen wil president Zelensky dat Amerika Oekraïne beschermt tegen Rusland. Trump wil die veiligheidsgaranties niet geven. Volgens hem is de grondstoffendeal op zichzelf al een soort veiligheidsgarantie voor Oekraïne. Veel gletsjers in Europa en Noord-Amerika zullen het einde van de eeuw niet halen, zeggen weerkundigen en onderzoekers. Er waren de afgelopen jaren veel warmte-records en dat betekent dat gletsjers sneller smelten dan ooit. Dat kan leiden tot overstromingen en een stijging van de zeespiegel. Het is ook een bedreiging voor de drinkwatervoorziening van honderden miljoenen mensen. En het weerbericht komt zo pas, maar ik vertel je toch alvast even dat het vandaag een zonnige en warme dag wordt. En dus wordt er weer drukte verwacht op terrassen, aan het water en op balkonnetjes. Deze mensen genieten ervan, zeggen ze bij Hart van Nederland. Lekker vandaag een dagje vrij ingepland en uh, mijn moeder uitgenodigd om lekker hier te gaan lunchen. Ik zeg net tegen haar van uh, even, eerst even een beetje de zon erop en dan insmeren. De zon maakt een mens toch wel blij. Mooi, kan je niet hebben als je dat vergelijkt met het verregende vorig jaar tot z'n ...een beetje de hele lente geregend heeft. Nou, een betere start kunnen we ons dan niet wensen. Ja, niet vergeten in te smeren natuurlijk. En neem het er vooral maar even van. Want volgende week gaan de temperaturen weer wat omlaag. Nou, dan doen we nog even de cijfertjes. De dag begint op de meeste plaatsen al zonnig. Straks loopt de temperatuur flink op. In het noorden wordt het maximaal een graad of 20. In het zuiden kan het zelfs 23 graden worden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 De goedemorgen, luisteraars. Vrijdag gebeurt het. Geniet. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Met een hele andere tune. Een hele andere tune. Ja, maar, maar wel gezellig. Maar wel toch? gezellig. Ja, ja. Ja. Ja. Het is ook een gezellige dag, want het ziet er buiten zo heerlijk zonnig uit. Het is hè? prachtig weer. Ja. Daar word je is, blij van, hè? Daar word je heel blij van. Krijg je ook een beetje vlinders in je buiten, zeg ik? Absoluut, ja. ja, ja, ja. Maar uh, we missen wel iemand, hè? We missen iemand. Maar, die, maar we bidden voor hem. Hè? We bidden voor hem, maar hij ligt ook in het zonnetje. Maar nu niet, want oh, we... hij slaapt nu. Hè? hij slaapt, oh, hij slaapt nu. Ja, ja. luister haar stil, want hij slaapt. <laughs> ja, Willem, ik weet niet, als je terugluistert straks... Uh, uh, en misschien ben je er wel van opgebleven. Ja, je weet het niet, hè? Uh, uh, we wensen jou natuurlijk een fantastische ja, vakantie, vakantie Ja, fijne ja, vakantie. Ja. En ik komt niet terug ook weer. Volgende week hè? Op dag eind december eigenlijk. <laughs> nou, dat zou hij wel willen, denk ik. <laughs> Nee hoor, laat ze maar lekker genieten, hè? Lekker. Ja, wat gaan we doen. Ik hier vanmorgen van alles. Nou ja, hè? van alles. Uh, gasten zijn er niet, helaas. Uh, die... Ik ben toch de gast bij jou. Ja, ja, ja, we zijn elkaars gasten. Zeg maar ja, ja, ja. Ja. maar um, dat, dat komt allemaal wel. Nou, er is genoeg te vertellen over Pluspunt. Over wat er allemaal gebeurt in Zandvoort. Ook een, een, iets nieuws. Een, een, de boek van de, van de week, zeg ja. maar, eigenlijk uh, ja. introduceren. Ja. Ah, daar is van alles nog. En, en mooie zijn... muziek. Hè? Ja, en er zijn nog een aantal... Uh... Bekende Nederlanders, met name op het muzikaal gebied, ontvallen. Ja. Ik heb het over Ron Danstede, ik heb het over. Uh, ja, natuurlijk. Uh, Rob de Nijs. Rob de, Nijs. Rob de Nijs, ja, ja. Die staat nog boven de grond. Ja, ja hij wordt. Wanneer wordt hij. Uh, hij gaat, uh, eerst, volgende week? Eerst kunnen de mensen kunnen nog afscheid van hem nemen in de nieuwe de Lamar. kunnen ze langs de baren uh, okay. lopen. Ze. Ja. ja. Straks meer over Rob de Nijs? Ja.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 Ja, mooi. Ja, fantastische stem en uh, ja, een hele herkenbare stem. Want ja. uh, uh, niemand twijfelt ook van, oh, dat is Rob de Nijs, toch? Nee. nee. Heb jij, uh, Gerrie, heb jij thuis ook nog fotoalbums vroeger? Ja, uh, ik, ja, ik ben natuurlijk van het tijdperk nog van echte foto's. Hè, dat we foto's maken, ook nog met een... Uh, uh, ja, zulke kleine die hele kleine fotootjes waren dat. Ja, ja, ik, kan je dat nog herinneren ja, ja, met die kartelrandjes? Ja, ja, ja, ja dat, dat weet ik nog. Ja. Zo klein. Je kan amper zien dat er iemand op staat. Ja, ja. Maar vroeger werden er best wel veel foto's gemaakt. Ja. Maar mijn broer die heeft thuis nog een grote doos. Ja. En daar zitten allemaal foto's in van ons vroeger en zo. En ja, leuk. Af en toe komen we als kinderen dan nog bij elkaar. Ja. En dan gaan we al die foto's bekijken en zo. Het is wel hartstikke leuk, ja. ja Want dat ja. is je jeugd, hè. En, uh, ja, filmpjes werden er niet gemaakt. Die hebben wij nooit gemaakt, filmpjes. Hey, Jullie? Ja. Filmpjes? Nee, hey, hè? Nee, ja, ja, er waren wel mensen met een camera. Ja, nou, dat die, was het. Dat was een super dat, achter, was, geloof ik. Superachtig. Ja, uh, ja. En dan moest je zo'n projecten ervoor ja, hebben. Ja, maar die ja. hadden wij wel. Maar dan, dan, dan huurden wij films. Ja. En dan kon je er van dik Duns, en Dunse films <laughs> zien en zo, weet je wel. En, Starfix, en, ja. en en uh, van, van, uh, van Walt Disney hè, allemaal tekenfilms die hebben we ook allemaal gezien. Oh, dat is altijd ja. leuk, ja. Ja, ja, ja Vroeger, uh, je hebt het over tekenfilms. Uh, als we naar vakantie hadden, dan mocht ik, mocht ik van mijn ouders, mocht ik uh, naar de bioscoop. Ja. Ging ik in Haarlem. Er bestond Cinema Palace nog. Oh ja. En daar had je dus ochtends, er waren ochtendprogramma's. Uh, die Disney filmpjes van Donald Duck ja, allemaal leuk, enzo. hè? Maar als kind, uh, uh, ik geloof het kostte een kwartje aan twee of zo. Je centre dan, hè. Uh, uh, als kind had je het idee dat je vooraan moest zitten. Ja, <laughs> dus je, anders zag je het niet. <laughs> dus je stormde de bioscoop en je ging op de eerste rij zitten. Ja. Maar de beste plekken waren natuurlijk achterin. achterin ja, ja, ja, en, ja. en als je daar achteraf over nadenkt, dan hadden de ouders toch de kinderen beter moeten informeren. Ja. <laughs> maar het is wel zo dat we vroeger wel alle. Tekenfilms heb ik wel gezien, hè, die er ja. uh, van Walt Disney Die uitkwamen, heb ik wel gezien uh, als kind, ja. zag, zag je wel allemaal. Ja. Want er was geen televisie, hè nee, nog? Nee, nee precies. precies. Ja. Hey, en uh, uh, Jouw kindertijd, hè, want daar het ja. je net over. Hè. Ja. Uh, was er toen op plaatselijk op de Nijs? Toen nog niet. Toen nog niet. Ja, maar nee, maar dat is veel later. Een beetje, een beetje begonnen de ik met... denk in de jaren zestig. want toen kreeg je Ria Valk, je kreeg uh, uh, Rob de Nijs, je kreeg al die andere. Kindsterren, zeg maar eigenlijk, Willeke Alberti. He, dat was een hele groep, uh, Anneke Kreunlo. Ja. Die kwamen toen allemaal een beetje tegelijk kwamen die, uh, in Nederland. Ja, het was natuurlijk... Uh, <coughs> we moeten niet aan vandaag uh, uh, kijken, want het was toen de ritme van de regen... met Rob de Nijf. Ja, hè? ja. En, en uh, voor Sonja doe ik alles, hè, ja, ja, ja. En dan uh, kunt u ons de weg naar ik Hamelen. De gaan Hamelen, vertellen. Waar Oeberlen. is dat eigenlijk? Oeberlen. Oeberlen? Nee, ik weet het nog steeds niet. <laughs> ik weet het nog steeds niet. Maar het was wel leuk, want we keken er allemaal naar. Zeker Weken weten. Allemaal naar en, dat, naar. en dat was een beetje zijn comeback, hè? Want, want ja. hij heeft een hele periode natuurlijk... Uh, ja, ging, ja, ging het helemaal niet zo goed met hem? Ging op, het niet maar... goed met hem, nee. nee. nee. In, in ieder geval nee. financieel niet. Nee. Uh, het was natuurlijk wel was een mooie man. En, en hij uh, had een hele hoop aftrekken en zo. Dus dat ja. is al wel, wel goed gegaan. En ja. Alleen die uh, uh, muzikale carrière. Die, uh, en ik begrijp het eigenlijk niet, want die man had zo'n unieke stem. Of die heeft zo'n ja. unieke stem, moet ik zeggen. Maar hij heeft goede um, tekstschrijvers gekregen. Op, op later. Ja. Hè? En daar is waar die dus. ook nog mee getrouwd. En waar is. hij mee getrouwd is. Ja. En, en Lennart Nijg heeft hij dus ook, uh, hè? Die heeft ook met hem. Uh, ja, ja. voor hem geschreven en dat soort dingen. En toen ging het de goede kant op. En Belinda Mulder. En Belinda het, heeft veel heel gedaan. En uh, op hele late leeftijd nog een zoontje. Ja. ja. ja. En iedereen zei van, hoe kan je dat nou doen we op, Want het kind is nog erg jong als jij er straks niet meer bent. Klopt ook wel, dat is ook wel uitgekomen. Alhoewel, hij heeft toch nog best nog een groot aantal jaren van dat kind kunnen genieten. En ja. het kind van zijn vader natuurlijk. Ja, ja een stoer, stoer Joghi, ik zag hem op televisie van ja. de week natuurlijk. Lieve jongen, ja, daar ja. is hij ook helemaal gek op. Ja, ja. ja, ja. Nou. Ik kan me helemaal voorstellen. We gaan weer een stukje muziek doen. Ja. En omdat het toch een zonnige middag is, kiezen we maar voor een Sunny af te noemen.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 and Now I'm sitting here, sipping at my ice-cold beer, blazing on the sunny afternoon. There's a... so pleasantly Maar gisteren is de ja. lente begonnen, Gerrie. Ja, het is waar. Nou ja, dat zie je en ook ga wel, jij he? nog wat doen vanmiddag op deze Lazy Sunny doen, die nou ja. luie vanmiddag? Ja, lekker genieten natuurlijk he? van de zon. He? Ga je wandelen of hou je van wandelen? Of je ja, gaat... ik ga wel wandelen. Ja. Hoor, ik, loop, pro... ik loop elke dag wel. Ja. Ja, maar, ja. Heb je ook wat moeite, net als ik met de motoriek? Ja, ik kan geen, <laughs> ik kan geen marathon meer lopen. Nee. Dus, nee. <laughs> dat heb ik ook nooit gedaan, ook. Maar... Gebrecht, als je wat ouder wordt, dan ga je gewricht ja. opspelen. Zo. Ja, maar je het... je kraakbeen ja, ja. Ja. ja, dat komt niet meer terug. Er komt ook niet meer terug. En, en ja. Uh, ja, dan krijg je allerlei uh, uh, probleempjes om je voor te bewegen. Heb ik ook hoor. Maar, uh, ik maar probeer... bewegen is goed hè, Charles. Je moet altijd bewegen hè. Ik blijf in beweging. Wat hoor je? Telefoon. Oh, telefoon. Er gaat telefoon. Goedemorgen. Wie hebben we Hallo, goedemorgen. Uh, ik ben Shiba en ik woon in Zandvoort. Ja. En, uh, uh, door mijn situatie van scheiding uh, heb ik uh, de huis verlaten en, uh, bij mijn vriendinnen. Ja. En helaas moet ik 1 april uh, haar huis, uh, zeg maar, uh, verlaten. Mm -hmm. en, en u willen een opro oproep doen via de radio om een onderdak te vinden? Oh. Dat is gewoon een verkeerde nummer. Ja. Heeft u een verkeerd nummer? Want u bent nu op Radio Zandvoort. Oh, sorry. <laughs> nee, maakt niet uit. U mag best een oproep doen. U bent nu in de uitzending. Dus u mag best, best vragen of, of, of, of er iemand een onderdak voor u heeft. En als u dan een telefoonnummer uh, daarbij vermeldt... of een, of een uh, e-mailadres, dat mensen kunnen reageren... dan mag dat, hoor. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, ik ga even kijken. Ik ga even <laughs> het dank, dank u wel, meneer. Ja, we zijn er nou toch, hè? Dus... <laughs> dank je wel. Ja. Fijne dag. Oké. Okay. <laughs> nou. Verkeerd verbonden. Ja, verkeerd verbonden. Kan het uh, gebeuren, hè? Ja, gebeuren. Uh, ze was ook een beetje in paniek, denk ik. Want ja, je wordt natuurlijk overvallen als je het verkeerde nummer bent. Je komt er ook nog een radio. Ja, Dan wil je net je verhaal vertellen en dan, dan ben je niet ja. goed. En ja. Uh, We waren bezig met muziek, Gerrie. Ja, en we, we hadden net de Sunny Afternoon aan de beur. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, wat er, er is van vanmiddag ook, als je het over Afternoon hebt, dat de, de Kinderkunstlijn, die ja. is antwoord, 2025. Ja. Uh, is vanmiddag om kwart over ja. twaalf. Uh, en het thema is Spelen met Letters. Spelen met, spelen met Letters. letters. En uh, dan is de kinderkunstlijn is dus vo eind vorig jaar van start gegaan. Mm -hmm. En nu op vandaag om kwart over twaalf in de bibliotheek zuid Kennemerland in Zandvoort... dan worden alle kinderen uit groep acht van de basisschool uit Zandvoort... die komen bij elkaar en die laten hun creativiteit uh, zien. Zeg en maar, ik eigenlijk. meen dat Ge uh, wethouder Gert-Jan Bluis... Gert-Jan Bluis die opent de, deze uh, die middag, gaat, zeg die maar. Die gaat ja. het kunstje doen. Die gaat hem. het kunstje doen, ja. <laughs> Maar het thema is, ja. uh, Charlotte, dat is laaggeletterdheid. laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid? Weet je dat er nog heel veel ouderen en jongeren misschien ook wel. die dus niet kunnen lezen? Ja, niet voor te stellen. Ja, eigenlijk. Het, het gebeurt He? echt, hè? Ja. ja. ja. ja. Maar jij wel toch? Hè? Jij kan ja, wel Ja, kan, Ja, gelukkig <laughs> wel. Gelukkig wel. Ja. Uh, maar, dat het nog, maar goed, daar wordt wel wat aan gedaan. Ja. Mensen kunnen daar, uh, zijn daar wel mee bezig om uh, mensen daar. Uh, maar in ieder geval, nu vanmiddag is er dus onder leiding van Marianne Juf-Rebel. Marianne Rebel, de juf. Die kunnen dus kunstlessen volgen. Hele Jansen, de voormalige directeur van de. Kunst. En het Hille, Hille Jansen ook, ja, samen. Ja, is daar ook, ik, en dan leren zij dus uh, de kunst- en kleurenleer. Mm -hmm. Maar ook het plezier van spelen met letters en het belang van lezen. Dat is ja. ook heel belangrijk, ook ja. inderdaad. Lees jij ja. ja. veel? Ik lees heel veel, ja. Ja? ja. S'avonds lekker... Uh... Ja, nou, in bed niet. Dan kan ik niet lezen. Oh, in maar, bed niet? Nee, in bed niet. Maar wel overdag gewoon en zo. En op het ja, ja. strand, op het terras en zo. En oh, ook wel heel ja, veel. Ja, Jij woont uh, niet zo ver af met de Nee, nee, nee, nee. Wel <laughs> nou, een luxe positie nee. eigenlijk. Uh, luxe, ja, ja, ja, luxe positie. Dus uh, dat is vanmiddag, Sharon, uh, om kwart over twaalf in de bibliotheek in... Uh, ik ga, ik ga er even naar Jij gaat erheen hè? Om wat plaatjes te maken. Oh, voor. leuk. Zandvoort.niels.nl. Ja, ook belangrijk ja, om te ja. noemen. Oh, ja. Luisteraars, ja. Zandvoort.niels.nl. Lees het veel. Sluikereclame. Ja, Nou, ja, je mag ook naar Zandvoort inschrijven. Dat is ook een goede... Ja, het is goede, allemaal voor het goede doel, hè? Ja, ja. we werken allemaal ja. samen met elkaar. Zo is dat, dat is, ja. ja. ja. Alleen maar blijdschap, toch? Ja, oh, ja. Leuk, ja. ja leuk. Dus dat was uh, de kinderkunstlijn. Ja, uh, wil je dat boekje meteen erachteraan... Uh, nee, dat ga ik later vertellen. Oh, Oké, okay. ja. oh, dan ja. ga ik jou verrassen met uh, een, een nummer dat, me. heet, dat heet Quantanamera. Ah... So es un cielo querido, el monte The words mean I am a truthful man from the land of the palm trees. And before dying, I want to share these poems of my soul. My poems are soft green. My poems are also flaming crimson poems are like a wounded fawn seeking refuge in the forest the last verse says Con los pobres de la tierra. with the poor people of this earth i want to share my fate the streams of the mountains please me more than the sea Ja, Wat zouden we zo op Curaçao spreken, Gerrie? Nou, ik denk misschien ook deze taal. Is dat niet Spaans ook? Of is het... Papiamento. Hmm, Papiaments. Papia. Papia, Papiaments. Papiapisamento. <laughs> <laughs> ik kan, ik weet, ken het niet. Ik, uh, ken, ik weet, kan het ook niet... Wat is het? Is het een verbastering met Spaans? Ja, je hebt ook Esperanto, geloof ik. Ook ja, maar nou dat is een wereldtaal. Hè? Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja nou, uh, Curaçao is ook wel een wereldeiland, toch? Ja? Dus ja, ben je er wel eens ja. geweest? Nooit. Ben je er wel eens geweest? Nooit. Ja, ik wel. Ik mag daar niet komen. Ik, mag je er niet <laughs> komen? <laughs> Waarom niet? Omdat ik een duif ben, hè? Ja. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja. Hé, <laughs> hey, Gerrie, ja. Uh, moeten we Joke niet eventjes verwelkomen? Ja, Joke nou. ik zal ook waarschijnlijk wel uh, naar ons... Uh, Luisteren. Luisteren. In en, het verre Canada. En, en kijken ook wel. Uh, Joken en, en Susie ja, in denken. Amerika. Ja. ja. En we moeten, we moeten eigenlijk... Uh, een van de, ligt er ligt nog sneeuw daar. Want ik heb wel foto's gezien uh, op haar ja, Facebook. Er uh, ja. lag een aardag pakje sneeuw. Hè? Ja. Ja. ja. Dat heb je hier in Nederland met de kerst wel gemist natuurlijk. Ja. Jij ook? Of, of ja. Haar ja, ik mis het wel. Zijn. Ja, ik mis ja. dat wel. Ja, ja. Ja. Maar ja. Dat, komt, dat komt niet meer volgens mij. Hier, ja, hier je niet. weet je ne weet het kan tell. Can tell. Geneva nee nee, Geneva can nee, tell. nee nee. Maar op dit moment want ik kreeg ook een berichtje van nog van mijn vriendin in Madrid. Ja. Daar is het ontzettend slecht weer. Daar regent het, daar stormt het, ongelooflijk. Oh. Ja. En in, op dit moment. Ja. Ja, in de hele regio daar is het heel slecht weer. Dus luister als u op vakantie gaat naar, naar Spanje... dan moet u gewoon de regen kijken en de kappen. De, de, de, wat is dat ding ook weer wat je over je, over je hele planning aantrekt? En, uh, een cake. poncho. poncho. Oh, een poncho. He. Moet hij de poncho even meenemen? Dan uh, hebben het regen in Spanje. <laughs> Ik zal jou vertellen, Gerry. Ja, vertel. Er was een, een zakenman die opent een nieuw kantoor. Dat kan je wel eens hebben, dat je een zaak begint met een nieuw kantoor. Eh, wanneer hij van een vriend, een felicitatie, een krans ontvangt. Een rouwkrans, met daarop rust in vrede. Oh. Bij de opening van zijn kantoor. Het oh. is ja. nou, dus duidelijk natuurlijk dat er een fout is gemaakt. En de zakenman die belt de bloemenzaak, de bloemist op, om te klagen. Nou, dat de bloemist heeft verteld van de fout, zegt de bloemist. Oh, het spijt me heel erg van de fout. En het is natuurlijk heel vervelend voor u, maar... positief, u moet zich bedenken... dat er vanmiddag ergens een begrafenis plaatsvindt... waar bloemen worden afgeleverd met de tekst... gefeliciteerd met je nieuwe onderkomen. Ja, zo kan je het ook zien, ja. Echt gebeurt hè? Er gebeurt. Er gebeurt. Heb, je, heb je nog wat, wat uh, nieuwtje? Of, of? Uh, ja, even kijken. Uh, voor, um, voor het pluspunt, daar is weer um, herstel het samen. Mm -hmm. uh, dan kun je dus um, elkaar helpen bij het repareren van kapotte, maar ook nog goede spullen. Ja. Uh, die met een kleine reparatie weer een hele tijd mee kunnen. Dan hoef je dus ook niet iets nieuws te kopen. Hè. Je kan soms vaak makkelijk iets. Dat is mij weer... ook een landelijk initiatief, want ik hoop, als ik me niet vergis heb je. Het in is al... in het hele land is het ook. Ja. En het komt ook. Um, uh, het komt ook uit volgens mij uit Engeland. Daar heb je ook een programma. Dat heet Repair Café. Ja. Dus dat, dat is ook hetzelfde verhaal. Weet heb jij niet. wel eens spullen die kapot waren daarheen gebracht? Ja, maar ik kan het niet maken. Dus. Nee, maar. Uh, daarheen... Oh nee, gebra gebracht. Nee, nee, nee, heb ik nooit gedaan. Mm -hmm. um, ik heb wel nee, nee, heb ik nog nooit gedaan. Maar je kan dus heel veel. Je kan bijvoorbeeld je fiets... Als bijvoorbeeld iets met je fiets is en zo... kan je je fiets daar brengen bij, bij Pluspunt. Of uh, iets met de computer. Of met je telefoon. of nou, Noem het maar op. nou Soms zijn er maar hele kleine, hele kleine dingetjes. En die kunnen dan toch... Losdraadje een los of zo. Ja, een, gemaakt worden. Een koolborsteltje wat er vervangen ja, moet worden. Ja, ja, ja. ja. Uh, ja, we hebben best wel de, maar het is ook leuk om die mensen, want het zijn uh, over het algemeen ook wel hobbyisten. Ja, die vinden het leuk om te doen. Hè? Uh, ja, die, die, ja. Uh, die techniek, uh, nadat nou, ze gepensioneerd zijn, Techniek uh, hebben gekozen ja. als hobby. Ja, en dat doen ze dus uh, gratis. Ja. Uh, alleen als er echt vervangende onderdelen en of materialen nodig zijn, dan moeten de kosten gewoon ter plekke worden betaald. Maar dat, dat zal niet veel zijn, denk nou ja, zijn ik. Dat de zijn onderdelen dan. Ja. Denk ik. Ja, je kan ja. een vrijwillige bijdrage geven, eventueel. En dat is dus vandaag ook tussen twee en vier. Ja. In pluspunt Noord. Dus vandaag als mensen nog iets hebben die denken van nou oké, okay, ik heb iets wat misschien gemaakt kan worden. Dan kun je dus uh, vanmiddag. Tussen twee en vier bij pluspunten in Zandvoort-Noord kun je met het apparaat of iets wat gemaakt moet worden, wat stuk is, kun je langs Ja, herstel het samen. Heeft het. Herstel het herstel samen. Het samen. Um. Nog andere uh, urgente dingen te vertellen? Of gaan we dat bewaren tot wat later in de uitzending? Nou ja, er is natuurlijk ook nog steeds uh, stoppen met roken. Dat blijft natuurlijk actueel, stoppen met roken. Ja, begrijp, uh, begrijp de mensen. Ja, ik heb veepen, natuurlijk... Stoppen met vepen, zou je eigenlijk ook kunnen zeggen. Ik heb, ik heb mijn partner natuurlijk van nabij meegemaakt ja. die, die rookte dan uh, eigenlijk niet. Maar die leed wel aan longkanker. Uh, en roken is natuurlijk wel de, de, de meest voorkomende aanleiding voor krijgen van die vreselijke ja. ziekte. Klopt. En dat wees je niemand toe. Maar ook COPD, hè? want dat is toch ook dat je de constant aan zo'n zuurstoffles hangt... met een uh, slangetje in je neus om überhaupt Vreselijk. zuurstof te krijgen. Ja. Ja. Als je zo je, uh, de laatste jaren van je leven wil slijten, dan wil je niet. Dus mijn oproep aan alle jeugd, met name ook, maar ook ouderen... stop met roken. Ja, want absoluut, is, uh, ja toch? Absoluut. Zijn we het eens, Gerrie? We zijn het eens. We zijn het altijd eens, hè? toch? <laughs> we gaan naar 11.3. Dat bestond nog niet. Nee, dat bestond nog niet. Een liedje door de grote hal, Wilfers drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem, op elke stijger klonk een leer van Al of Jeruzalem.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 Welke stijger klonk een weer van Palias of Jeruzalem, heel en stond nog meer, maar ieder zijn eigen stem. Ja, Herman ja. van Veen, heel veel ja. liepen stond nog niet. Zet even mijn antwoord, zie even mijn bestond ook nog oh, niet. Ook nog niet, nee. Maar wel, wel 35. 35 jaar, ja. Hey, ik heb ja. nog een feestje ja, weet ik, heb, ik weet het niet. Laten nou, we wel wat slingers hier in het studio. Het zal best wel een keer gaan gebeuren, denk ik, en toch? Weet je, weet je, wat nou zo leuk is? Nou, we krijgen het post uit Canada. Echt? Ja. En? Dankzij de techniek. En? Een paar leuke foto's van ons. Oh, leuk. Een hele knappe vrouw, zie ik erop. Hé, <laughs> hey, een lelijke kerel, wat er wel. Maar ja, moeten de, de mensen maar aan wennen. Ja, en hoe is het weer? Jouw, ja, ze zat met sneeuw, maar wat je waar ze nou weer mee zit? Met sneeuwklokjes. Oh, wow. oh dan dat klinkt goed. Ja, dat klinkt beter, Dat hè? klinkt beter, ja. Lente, dus le ze heeft... Volgens mij, dat schrijft ze niet, maar ze heeft volgens mij ook wel een beetje lentegriebels in de buik inmiddels. Joke, ja. dank je wel ja. voor je spontane leuk. leuke... En leuk dat je er weer bij bent natuurlijk. Ja, tuurlijk. gezellig, ja. Het ja. is toch een eend fiets hoor? Kandidaar. Dacht ik ook. Oh, oh. Dacht ik ook. Zo, nou, zeker zwemmen. Hè? Je kan fietsen tot de kristie. Je Christen. kan zwemmen ook, ja. ja. Het is niet van ons, uh, ons besteden, denk <laughs> nee. ik. Ik ben niet zo'n zwemmer. Nee, nee. jij? jij wel? Ja, ik zwem nee. wel, maar ik ben niet, dus niet dat ik nou het kanaal over ga zwemmen of zo. Ik heb wel baantjes, ik heb wel, baantjes. Uh, baantjes getrokken. Ja. Een periode dat ik elke week een keer uh, eventjes een uh, uurtje ging... Uh, het ja, is wel heel goed hè, zwemmen. Maar vooral ook veel uh, uh, kleppen met, uh, met, uh, <laughs> met, met de, de medezwemmers. Met de medes, <laughs> ja, dan blijven we weer even langs de kant staan. En, ja, uh, bij, ja. bij het ondiepe gedeelte van het, van het oh, zwembad. Ja. En het pierenbadje, werden, het pierenbadje. Het pierenbadje. En er werden de, de wereldproblemen. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar, maar, maar uh, zwemmen is goed, hè? Zwemmen. Nou, dat is heel goed voor je lichaam. Hè? Die ja, alles, alles beweegt, hè? Al je... Schrijf het op, luisteraars. 500 calorieën per uur. Als je, oh, als je continu echt? zwemt. Okay, 500 ja. calorieën. Okay. Dus dan kan je zo'n 4, 5 boten komen voor achterover slaan... zonder dat je dan uh, vervolgens ja. dikker wordt. Dus ja, dat is... Ja, dat is maak goed. je die dik, ga zwemmen. Me. Ja. ja, heel goed. <laughs> dat heel is goed. de leuze. Ja. Wat heb jij voor ons nog? Nou, eens even kijken. Ik had ook nog... Uh, uh, ja, bij Pluspunt heb je ook nog lang levende kunst. Mm. Zandvoort is ook een kunstdorp. Hè? Dat, dat weet jij ook wel. Ja. Er wordt heel veel aan kunst gedaan... Uh, maar ook bij, bij Pluspunt. En dan kun je dus uh, dat je zelf. Ja, dat je de kunstenaar in jezelf kan ontdekken. Oh. Want je kan eigenlijk meer dan je denkt. Maar, maar uh, ja. de leeftijd is niet belangrijk? Nee, is niet belangrijk. Mijn leeftijd, moet ik het nu nog gaan ontdekken? Dat kan, ja. Dat veel oudere mensen die, oh. die, die, die blijken dus uh, heel goed te kunnen schilderen. Kijk. Ja, echt Kijk. waar. Ja. Dus ik, ik maak nog kans dat ik een de, nog tweede nog... nacht. Tweede nachtwacht komen. Ja, daar nou, maak jij nog een kans toe. Heb maar, je van de week over, over schilderen gesproken? Ja. Heb je van de week Bananensplit gezien? Natuurlijk. Ja, ik heb het gezien. Heb je met ja, ja. Die, die auto die door de nachtwacht... Vreselijk. <laughs> ja, voor, de luister, was, ja, voor de luisteraars die het niet gezien hebben. Ja. Er was een, een, een ploeg die uh, zogenaamd met de nachtwacht... bij het Rijksmuseum naar buiten kwamen... Uh, ja. om dat schilderij naar een andere ruimte te brengen. Waarschijnlijk voor restauratie komt er een auto met een noodgang aanrijden... en die rijdt dwars door de... <laughs> door de nachtwacht heen. Nee, door... Dus ja, het publiek... waaromheen helemaal... en ook de mensen die met dat schilderijden... liepen natuurlijk helemaal verbouwereerd. Ja. Maar dat, dat, dat bananensplit... Loop... Zullen... Ja, dat is echt een heel leuk programma. Ja, ja, ja. Met een half inbouw vroeger. Ja. En later Frans Bauer. Frans Bauer, natuurlijk. Bauer. Die, die ja. heeft ja. dat ook ja. nog... Uh... Ja. En heb je dat ook gezien, dat fragment... dat Patty Bart in die, in die toiletruimte uh, ja. ja. zat? Ja. In zo'n... Zo ja, hoe, hoe heet zo'n... Een, zo een Dixie, hè? Ja, een ja. Dixie Ja, een Dixie, ja. Geen Dixieland, maar Nee, Dixie. Dixie. <laughs> Nee, maar het is, ja. een, het is ontzettend... Ze gaan heel ver, hè, dan ook eigenlijk. Ja, ja, ja. ik heb er van genoten. Ik ja. vond het hartstikke leuk. Ja. Dat zijn leuke, leuke dingen om naar te kijken. Zeker over. weten, ja. zeker weten. Gaan we nog wat muziek doen? Ja, heb je nog een, een leuk... Uh... Uh, ja, ik heb van alles leuks natuurlijk. We uh, <coughs> moeten even kijken dat ik... Geen muziek draai die we al gedraaid hebben. Want dat, dat is dubbel op natuurlijk. Uh, we doen nog maar wat van Rob. Dat heb je wel verdiend. Rob Denijs. Ja, Bangerhart. Ja. Eerste nummer 1 hit. Oh, ik ben rijker dan ik ooit heb verdrommen. Ik heb jouw liefde elke nacht slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog moet komen. Er is geen banger hart.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 Een leuk nummer, dit. Ja. hè. He? was zijn enige eerste uh, nummer, één hit. De nummer één hit. Van, die al, die van ja. alles wat hij heeft gezongen. Die hij ooit heeft gehad, ja. Het oh. is onbegrijpelijk, ja. maar het ja. is wel zo. Ja. Hij had natuurlijk hele mooie nummers van uh, het werd zomer en zo. En, en, maar ik denk dat er ook een periode is geweest dat het Nederlandse lied, dat werd niet op de radio gedraaid, hè, volgens mij Die ook, periode hebben die we ook gehad. Geweest, maar ja. het, is, het is nu weer volop, hè. Volop. Dus Nederlands uh, Nederlandstalige ja. muziek is heel populair. Gelukkig, gelukkig op wel. Op dit moment, ja. Ja. ja. Heb jij huisdieren? Ik? Ik ja? heb een kat. Jij hebt een kat? En die is 19 jaar. Wat zeg je me nou? <laughs> ja, een poes. Een het is 19 jaar. Een poes van 19, 19 jaar. 19 jaar ja. Ja, mooi, hè? Dat doet hij nog steeds? Ja, ja. Oh ja, ja, ja er komt ja. nog wel geluid uit ook. Ja, maar ze is jaar. hartstikke doof. Doof? Is hartstikke doof. Oh, dus je moet gebarentaal doen? Ja, ze ja maar katten snappen wel heel veel. Ja. Maar ze, ze kan nog wel goed zien... <clears throat> Dat wel, maar doof ze is, als, als je, ze is ook als een kwartelse doof. Ja. Nou, Jantje die had een konijn. Dat kan je ook wel hebben, hè? Ja. Eh, dus eh, Jantjes vader die hoort zijn zoontje tegen zijn konijn praten. Hoeveel is vijf plus vijf? Zegt die vader, waar ben je nou mee bezig? En die vader helemaal stom verbaasd natuurlijk. Jantje antwoordt, nou, een meester zegt dat konijnen heel snel kunnen vermenigvuldigen. Maar dit stomme beestje die kan niet eens optellen. <lacht> Ja, ja, ja. Ja, ja, echt gebeurd. Echt ja, gebe leuk, echt gebeurd, ja. Ja. Uh, pluspunt, had je nog... Uh, uh, of gaan we dat bewaren voor het Nee, nee, we hebben nog tijd zat. Ja. Dus we kunnen nog, uh, nog heel wat we vertellen. Hebben nog, we hebben nog tiet zat, zeg de boer we dan. Zat, we dan. Zat, we ja. hebben nog tiet zat, ja. Vertel. Oh, Nee, want ik ga nou niks vertellen. Oh, ik ga, nou ik niks. ga nu niks vertellen. Ja, hij, ik denk jij, vertel, jij gaat het wel verklappen, maar dat doe je dus niet. Nee, nog niet. Nee. Nee, nog niet. Mochten er mensen zijn die uh, plots last krijgen van een stroomprobleem. Stroomprobleem? Een stroomprobleem. Het is een spanning, weet je wat er, ja, ja, ja. De, Dat de spanning er niet meer in zit, maar de spanning eruit gaat. Ja. Uh, en dan kan je nog ampère kan je, kan je, uh, uh, uh, door het huis uh, lopen, want dan is het pikken donker in huis. Maar dan heb ik een tip. En dat heb ik ook weer uh, uh, dankzij op de neis. Let op je bent het werk en de mensen moe. eindelijk weer alleen.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 ik kom naar je toe Ja, dit nummer draaien. we om de spanning erin te houden. Zet een kaars voor je raam vannacht. Want uh, zonder spanning zit je in het donker. Maar dan helpt een kaars. Altijd. Ja. Uh, zal ik, uh, luisteraars Gerrie, uh, zal ik die iets verrassen met uh, uh, ja, de weerbericht? Nou, dat gaan we doen. Dan ga ik spieken, luisteraars, want ik uh, haal het natuurlijk van het internet af. Dat mag u, wel, uh, mag u wel weten hoor. Ik verzin het niet zelf natuurlijk. Maar uh, u heeft het al uh, ontdekt als u uh, vanmorgen uh, uit het raam keek, er zijn flinke zonnige periode. Maar ik moet wel daarbij zeggen, vanuit het zuiden trekken ook velden met sluierbewolking over ons land in de loop van de dan kleurt de lucht geleidelijk geelachtig. Dat vind ik wel geelachtig? Ja, geelachtig. Is dat niet woestijnzand misschien? Ja, dat, dat zou misschien kunnen hoor, dat weet ik niet. Oh. Uh, en dit heeft te maken met... Oh, ja, nou... Heb dit heeft te maken met een portie Sahara-stof. Kijk, ah. Dat vooral vanavond op grote hoogte passeert. De temperatuur ondervindt hier weinig hinder van... Maar, uh, uh, nou ja, toch. Hè? Dat is, uh, die die nee. zandkorreltjes. Uh, ja, niet, niet echt lekker. Nee. mogen blij wezen dat het in de lucht blijft. Hè? Mm -hmm. Het wordt uh, namelijk rond het warm voor maart. De maxima die komen in het zuiden van het land uit op zo'n 23 graden, maar liefst. Elders is het 18 tot 21 graden. Ook warm voor ja, maart. Best, ja, best veel. Er zullen wel weer records worden gebroken. Nou, de komende nacht en morgen dan neemt de kans uh, op een bui langzaam toe. Er zijn ook opklaringen en het wordt morgen zo'n ja, 18 graden, luisterhuis. Ook mooi. Ook mooi. Nou, het weer de komende dagen, daar bent u natuurlijk ook nieuwsgierig naar. Zondag 23 maart, een enkele bui, maar meestal droog. Dus vaak droog staat er. Zondag is het wissel, wisselend bewolkt en vaak droog weer verspreid over het land. Komt Er een enkel buitje voor. Er waait in de ochtend een matige wind uit zuidelijke richtingen. Maar later op de dag wordt de wind zwak en veranderlijk van richting. Het wordt ongeveer zo'n 12 graden op de schelling En 14 tot 17 graden in de rest van het land. De, de hoogste maxima zijn voor het zuidoosten en het oosten. Is ja. zo. En ja. De kust is altijd wat koeler. Hè? Ja, ja, dat, heb, ja. Heb, dat moet jij als geen ander weten. Je ja. woont aan de kust natuurlijk. Dat is zeker waar. Ja. Ja. Ja. We gaan naar maandag 24 maart. Een koele wind van zee. De eerste dag van de werkweek, de volgende werkweek moet ik erbij zeggen, dan steekt een zwakke tot matige noordenwind op. Luisteraars en aan zee is het uh, maandagmiddag een graad of 11. Oeh, ja, dat is wel een beetje, verschil, beetje hè? Ja, ja, een beetje koud, maar ja. heb je hebt je jas weer nodig. Hè? Maar landinwaarts wordt het nog zo'n 14 tot 16 graden. Het weerbeeld bestaat uit geregeld zon, stapelwolken en landinwaarts, vooral in het zuiden, een enkele bui. Hm. Zet er maar een muziekje bij aan, dan word je vrolijk. Daarna ligt wisselvallig. De dagen daarna is het licht wisselvallig. En dagelijks is het dan luisteraarskans op een bui. Er zijn ook geregeld dagdelen En de zon die maakt ook veel uit van het weerbeeld. Gelukkig maar. De wind waait vaak uit het noorden of noordwesten. Dus meestal toch wat frisser. En uh, is hooguit matig van kracht. Dus dat valt weer mee. En door de wind van zee wordt het aan de kust veelal niet warmer dan een graad tot tien. Maar een frisse strandwandeling, je. Ja, als die wind over zee komt, dan dat is altijd... Die zee is koud, hè, nog. Dus, ja. Ja. Hey, maar zo'n zo, zo, zo, zo ja. strandwandeling is toch ja. ook lekker? Dat is heerlijk. Ja. Met je voeten door in het water. Ik wou net zeggen. Ja. In het binnenland komt het kwik op middagen met zonneschijn... een paar graden hoger uit. En s'nachts koelt het eraf tot een graad of vier, luisteraars. Zo, nou, zo. Ja, ja. <laughs> echt gebeurt. Uh, we gaan nog een, een plaatje doen. Ja. Uh, voor het nieuws van tien uur, ja, hè? Een beetje. Nieuws, ja, en, ja. Dan, en dan gaan we even onderbreken voor nieuwsreclame. Ja. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. I'll pretend that I'm missing the lips I'm missing, and hope that my dreams will come true, and then why? Close your eyes. <laughs> Ik weet ja. dat ik ook zeker mag spreken namens Gerry. Al onze liefde sturen we naar u toe, luisteraars. Ja. ja. ja. ja de Beatles. Ja. Wie, wie, wie kent ze niet? Wie kent ze niet, ja. Ja. Uh, we hebben zelfs nog een uh, ruimte voor nog een, uh, nog een uh, plaatje. Dus, Echt waar? Uh, ja, dat gaan we ook zo doen. Dan gaan we het eerste uur weer afsluiten. Ja. Komen we Snel wat... weer voorbij, hè? Eerste uur. Ja, dat vliegt voorbij. Ja. En dan komen er komen nog vast nog wel leuke, leuke dingen voorbij, tot straks. Hè? Tot straks. Ja, ja, gaan we even weer een kopje koffie uh, maken. Ja. <laughs> nou, you don't have to say you love me. Je hoeft me niet te nee, zeggen dat ik je zeg van het niet. Nee, nee ik zeg zeg het maar niet. Maar je nee. meent het wel, hè, toch? <laughs> It wasn't me who oh, changed.